Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na het spoedoverleg in Parijs zeggen Europese leiders... dat Europa meer moet investeren in defensie. Ook benadrukken ze het belang van samenwerking met de VS. Premier Schoof zei dat er bij het overleg een groot gevoel van urgentie was. Hij zegt ook dat Europa nodig is om de veiligheid in Oekraïne... en in Europa te garanderen. Er zijn nog geen toezeggingen over militaire steun gedaan. Morgen debatteert de Tweede Kamer daarover. PVV-leider Geert Wilders liet vandaag weten dat hij tegen het sturen van Nederlandse troepen is. In de Amerikaanse stad Miami heeft een man 17 keer geschoten op een vader en een zoon. De 27-jarige Amerikaan zei dat hij dat deed omdat hij dacht dat het Palestijnen waren, melden lokale media. De twee raakten allebei gewond, maar overleefden de schietpartij. De schutter is aangehouden en wordt verdacht van twee pogingen tot moord. Volgens de Amerikaanse politie waren de vader en zoon geen Palestijnen, maar Israëliërs. Op de luchthaven van de Canadese stad Toronto is een ongeluk gebeurd met een vliegtuig. Het toestel van Delta Airlines belandde door nog onbekende oorzaak op zijn kop op de landingsbaan. De vlucht was opgestegen in de Amerikaanse stad Minneapolis. Voor, volgens hulpdiensten zijn er acht mensen gewond geraakt, waarvan één ernstig... Op sociale media gaan beelden rond die gemaakt zouden zijn door inzittenden. Dat zou betekenen dat zij zonder kleerscheuren het toestel konden verlaten. Het Openbaar Ministerie gaat vaker zelf straffen uitdelen. Ze gaan dat doen bij delicten waar maximaal zes jaar gevangenisstraf op staat. Die bevoegdheid heeft het OM al sinds 2008, maar in de praktijk werd daar weinig gebruik van gemaakt. Het OM kan geen gevangenisstraffen geven, maar wel boetes en taakstraffen. Zo moeten rechtbanken meer tijd krijgen voor zwaardere strafzaken. Het weer. Vanavond en vannacht koelt het flink af. De minima liggen tussen min 2 aan de kust tot min 7 in het noorden. Morgen overdag weer veel zon en het wordt dan tussen 2 en 5 graden.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 Het metalpodium wordt vanavond voor jouw beentje verzorgd, want dit is Play It Loud Live.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 Een van de vier thema-uitzendingen waarbij ik elke maand aandacht heb voor de bands. achter onze favoriete muziek. En waar jullie door middel van biografische interviews die ik heb. alles te weten komt van mijn steeds wisselende gasten. En vanavond heb ik drie van de vier leden van de deels-Friese en deels-Westfriese. Oldschool death metal band Deathmoth te gast in de ZFM studio. En de band bestaat dus uit de twee dames, oprichter en gitariste Ingeborg. en bassiste Kirsten. En de twee heren, heren Zanger Cheert en drummer Michael. Nogmaals van harte welkom bij Play It Loud. En ontzettend bedankt voor jullie komst naar de studio. Helemaal vanuit het noorden. Nou ja, bijna helemaal vanuit het noorden. Bijna. In jouw geval, Michael. Nee. We hadden het in het vorige uur uitgebreid gehad... ...over de bands waar jullie sterk door zijn beïnvloed. Er worden een aantal... Eh, ...vijftal nummers voorbij komen. Uitgekozen door ieder van jullie. Van de eh, belangrijkste hiervan. Voor degenen die het net hebben gemist... ...en net pas hebben ingeschakeld... ...dit waren Cannibal Corpse, uitgekozen door Ingeborg. Suicide Silence door Cheert, ...die er vanavond helaas niet bij kan zijn. Bloodbath, uitgekozen door Kirsten. En Obituary door Michael. En een Row, dus een gezamenlijke keuze van de hele band. Jullie hebben een uh, lekker oldschool uurtje gemist... maar gelukkig voor jullie komt dan nu toch echt de muziek van Deathmoth voorbij... waar het tenslotte allemaal om draait vanavond. Uh, daarnaast uh, zal jullie muziek volgende maand ook voorbij komen... tijdens de tweede Play It Loud Dutch Fury Ghost Too special met dit keer de metal scene... ...van de provincie Friesland uitgelicht. Aangezien jullie als band eigenlijk zijn gevestigd... Dus ...in het Friese schaart, je had het al jo. aangegeven Ingeborg... ...ben ik eigenlijk ook wel een beetje benieuwd... ...hoe de Friese metal scene is. Ik heb de indruk dat het daar wel behoorlijk leeft. Klopt ja, dat? Gezien ja. de hoeveelheid bands die daar ja. vandaan komt. Ja. ja, dat is echt, uh, ja. echt, wel, echt stream, wel een he? heel groot ding ja, daar. Ik denk ja. dat ik daar wel een vier uur mee kan vullen, denk ja, ik. Ja, dat denk ja. ik ook <laughs> wel. Ja. Ja. Waarschijnlijk ja. wel, ja. Maar ja, die tijd heb ik helaas niet. Dus, uh, uh, is de scene daar ook een beetje close? En de mensen, de bandleden onderling uh, dat band? Ja, Echt, ja. Ja, ja, ja, ja. In ja, in principe wel. Het is wel het is wel groot, maar het is wel, je hebt natuurlijk wel, ik denk dat je dat in elke zin wel in elke provincie. Elke in elke provincie scene, maar het ja. is wel natuurlijk een ja bekende band, natuurlijk, mm -hmm. een bekende Friese band. Uh, als zeg maar nieuwkomer hadden we daar in het begin een klein beetje moeilijk mee. Maar ja. ondertussen zijn we ook weer met open armen ontvangen. Het is altijd even ja, in het begin. denk ik, Aftasten, ja. wat, uh, precies, ja. we zijn nieuwkomers. Ja. Ja. Ja. En uh, hebben jullie zelf een favoriete band die uh, uit Friesland komt? Ik, uh, ik, we, hebben, we hebben afgelopen jaar een showtje gedaan samen met uh, Deadspeak die vond heel tof. Die ja. ja. ja. waren heel Heel tof. Ja, wij zijn heel goed. Ja. Ja. Je hebt ook net een uh, nieuwe Even album. Ja. Oh, ja. uh, ja. uh, wat ga je doen? Oh, oh nee. Oh, ja, oh ja, je hebt een voor degenen thuis uh, de de kijken, Support for Deadspeak. Mochten ze uh, luisteren en meekijken. Ja, geweldig. Ze hebben natuurlijk net ook een nieuwe EP of album uit. Ja, maandjes. Drie geleden moeten Klopt, ja. Vette muziek. Hele aardige jongens ook. Dus ja. Nee, helaas te ver weg, denk ik, voor om naar de studio te komen. Maar, uh, je kan het altijd niet Je kan het altijd vragen, vragen. Ja. ja. Je weet ja. het nooit, inderdaad. En, en wat, wat jou betreft, Kirsten? Uh, goeie vraag. Um, ik weet niet of ik per se echt een favoriet heb. Nee. Ik kan er niet zo... even niet op Nee, ik kan er even niet, op nee, komen, er even maar, niet zo op komen nee, wie, ja, uh, wie, wie, er wie er bovenaan zou nee. moeten nee. staan. Oké, nee. Ingeborg? ja ook hetzelfde, ja, hetzelfde was, dat, met Michael. Dat ja, ook, was ja. wel echt, daar was ik wel echt heel erg onder, onder, onder ja, je bent, uh, de onder de ze samen live gezien of uh, in ja, we hebben samen gespeeld met samen gespeeld In Horen was dat in Hoorde, ja. Ja. Ja. en dat was in uh, hoe heet het uh, dat je daar ook weer in manifesto uh, oh in manifesto ja klopt ja oké okay. ja. uh, maar goed uh, even terzijde uh, Zou jullie het ook leuk vinden om uh, deel te nemen aan de, de special dat op 17 maart wordt uitgezonden... Uh, om Friesland uh, vertegenwoordigen als zijn de gast uh, Optreden uh, telefonisch of uh, via een audioberichtje iets kort te ja, willen vertellen voor de band. Ja, ja, ja, ja en hoe het ziet ja, bij ja, jullie ja, leven. Ja. Top, dank jullie wel alvast. Dan houden we zeker contact. Zoals ik zojuist heb gezegd, gaan we dit uur dus dieper in op jullie muziek. En zal ik jullie drie tot nog toe gereleasde singles ook gaan draaien. Jullie eerste single Mammoth kwam dus al voorbij. Aan het begin van dit eerste of tweede uur. Die op 14 juli van 2023 werd gereleased. Hetzelfde jaar dat de band compleet was gevormd. Hè? Ja. Hoe is dit nummer precies tot stand gekomen? Zijn jullie meteen gaan schrijven aan het nummer? Was. Um, nou, ik kan je denk ik het beste vertellen hoe wij als band muziek maken. Mm -hmm. Want zo ontstaat elk nummer. En ja. zo is Memmet eigenlijk ook ontstaan. Ja. Uh, ik heb een idee, een riffje. Uh -huh. yeah. Die neem ik op met mijn telefoon. Uh, daar maak ik een stuk of honderd uh, van. En yeah. dan denk ik, oh, dit zijn wel leuke riffs. Die passen bij elkaar. En zo uh -huh. hebben we een nummer. Okay. Uh, dus dat heb ik dan met Michao ook gedaan. En eigenlijk zijn we toen met Memmet had ik als eerste ja, als riff van... Hé, hey, ik heb dit, wat vind je ervan? En mm -hmm. toen zei hij eigenlijk al meteen... Oh, ik heb daar wel een goed, uh, goed idee bij. En vooral bij dat intro. Ja. En toen begon hij. En toen dacht ik, yeah, dit gaat echt wel dit ja. gaat echt wel tof worden. Ja. Uh, zo hebben we dat inderdaad gedaan. Hebben we niet veel aangesleuteld. Nee, nee, nee. Ja, nee. nee, nee, nee. uh, yeah. en toen hebben we dat zo ingevuld. Uh, Chirt was ook... Um, ja, toen hadden we eigenlijk net met het geschreven. Mm -hmm. En toen kwam Chirt erbij... Die vond hem ook heel tof. Die had het eigenlijk... Ja. Nou, ik had het niet anders kunnen invullen... als hoe hij dat heeft ingevuld. Dat was okay. het top. Ja. Um, het opnemen van het nummer... was nogal een ding. Ja. Uh, we het net al we hebben het eerst zelf geprobeerd op te nemen. Dat ja. lukte niet. Toen nee. zijn we naar de studio gegaan, maar... De goedkoopste oplossing genomen. Dus een hele goedkope studio uitgezocht. Een beetje vriendendienstje. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, kwaliteit. was super. Het ja. was echt op de allerheetste dag van. Nou, was echt, ik denk wel 35 graden. Oh, dat was echt niet normaal. Nou, dus, en dan zaten we bovenaan in een soort garagebox. Nou, Het was uh, verschrikkelijk. Uh, alles stond erop. Maar uiteindelijk was de kwaliteit er gewoon niet, niet naar. We hebben ja. hem wel toen uitgebracht. Mm -hmm. uh, en toen kreeg ik eigenlijk via Instagram een berichtje van onze huidige producer. Mm -hmm. uh, en die zei: joh. Um, ja, ik, ik hoor dat het eigenlijk, uh, het kan wel beter, ja. ik vind je het goed als ik het voor jullie uh, afmix, ja. maar in ruil, dat we dan de volgende single bij me op gaan uh, okay. Dus ik ja. zei, nou ja, uh, als het niks calls ja prima. Ja. Dus ik heb hem alle sporen opgestuurd en hij heeft uiteindelijk dit, dit ervan kunnen maken. Ja. En ik kan je vertellen, het was echt, echt heel slecht uh, ja. hoe, het, hoe het was. Oké. Okay. Um, het was gewoon, het was duidelijk ook gewoon... Ja, weet je, je als, als, als producer heb je natuurlijk je, je, je het, specialiteit. Je kan, niet, mm -hmm. je, kan niet, uh, je kan niet voor elk genre uit, nee. uitblinken. Nee. En metal is gewoon, ja, dat is gewoon een, echt een vak apart. Ja. Net zoals reggae een vak ja, ja, ja, apart is. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Dus ja, en uh, Vincent, onze producer, ja, die, die, die, die, die, uh, ja, die uh, is daar fantastisch in. Die heeft, dit, die heeft dit van kunnen maken. Dus ja, ik was allang al blij. Ja. Zeker. Dus uh, die oude versie van Spotify eraf gehaald en, ja. uh, en, en deze op, versie op, er ja. erop ge, ge, gegooid. Okay, ja. En sindsdien uh, ja, hebben we eigenlijk uh, inderdaad nog meer nummers uitgebracht, maar ook met hem. Dus we, ja. zijn, uh, we gaan eigenlijk uh, ja, we tot, bij nu toe. Tot, tot nu toe uh, werken ja. we eigenlijk alleen maar, ja, maar met hem. Ja. Ja. Dus, uh, ja. Ja. Kudos toe Vincent. Zeker, ja. ja, tot, ja. Tot, Zeker weten, ja. Ja, ja. En het zeggen, heb je ja. toch uh, goede gemaakt. Ja, super aardig. En ook echt, ja. hij, weet je, ook, uh, als je ook ideeën hebt en zo, dat, dat doet hij allemaal niet moeilijk over. En dan nou okay. moet het, al, al, al, al heb ik nog honderd uh, ideeën dat het mm -hmm. anders moet uh, dan uh, zonder ja, people of ook wel mee uh, en zo. Ja hoor. Dat, uh, ja. Ja. Ja, en een goede inbreng. En een hele goede inbreng heeft, die zelf heel belangrijk natuurlijk. Ja. Maar sowieso denk ik, heel veel mensen in de metal scene zijn wel relaxed om mee te werken, denk ik. Of, in het algemeen. Ja. ja o, oh, ja, nee. Nee, ja, ja, nee, natuurlijk wel. wel. Ja, wel. relaxed uh, relaxede mensen tot nog toe. Ja. Al. Alleen de ene ja. Uh, ja, weet wat je voorkeuren zijn. Ja, ja, iedereen precies. heeft natuurlijk zijn eigen, zijn eigen dingetje, zijn eigen ja, specialisatie. En ja. uh, je moet net diegene ja, kunnen werken. vinden die jouw. Smaak het best treft. Dus yeah. nou, ja. Ja, ja. Dat is ook heel belangrijk, ja. inderdaad. Zeker. Ja. Ja. En, uh, en waar gaan je de, de inspiratie voor uh, Memmes vandaan? The obituary. The obituary. Ja, de invloeden, maar de yeah. inspiratie voor de teksten en zo. Uh, uh, ik moet eerste heel eerste. even denken, hoor, want ja. Tjerk schrijft ook over het algemeen wel de teksten. De uh, ja, dat was ook in maar de vraag. ik denk dat ik met hem dit samen geschreven heb. Ik mm -hmm. denk dat hij in eerste instantie een idee had en dat we dat uiteindelijk toen samen hebben uitge uitgewerkt. Mm -hmm. uh, en ja volgens mij, ik, ik had wel het idee van, joh, het is, het is wel een soort, soort meer, soort groots bombastisch nummer, dus ik mm -hmm. wil wel dat het over iets, uh, ja, we, we zijn natuurlijk, houden al een beetje van evil, evil dingen en zo. Mm -hmm. Dus een beetje een, een, een, een, ja, hoe zijn we erop gekomen? Ik denk meer een soort... ik was er nog niet. In. Ja, nee, ja, ja, ja. Nee, nee. ik kijk, ik kijk nee, naar jou, nee, nee, jij nee, was er nee, nog nee, nee. niet. <laughs> of weet je het ja. nog? Ik, het, ik weet het nog wel. Oh jee. <laughs> het oh, boekje gaat nu ook. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> We waren bezig met, die, uh, met dat liedje. De riff was er. Mm -hmm. Ik heb hem ingevuld met drums. En toen zei Ingeborg, dat liedje gaat Mammoth heten. Ja. Yeah. Er was oh, geen tekst, oh, oh, er was er nog helemaal niks bij. was alleen maar de rif. Mijn drumopvulling, dat hadden we. En toen zei Ingeborg, dat liedje gaat. Mammoth. Oh, er het, het ook gewoon zwaar een zwaar en log is. Ja, eh, misschien, misschien ja, dat is dat ja, het. Ja, ik ja, weet het, niet. Ik had er zo'n ingeving ja, dat ik ja, denk ja, van nou dit ja, moet echt mee hebben, omdat het echt zo'n zo'n zwaar zware ja, log. Zwaar als een ja. olifant. Ja. Ja. Ja. Een ja, olifant ja. Toen heeft Keert ja. daar meer een soort, ja, soort, soort, soort demonische invulling ja. aan gegeven. Okay. van een mammoet van gemaakt. Dus In principe had hij een soort van thema waar hij dus een tekst. Omheen moet draaien. Ja, ja, ja. Ja. Okay. ja. Nou, zo snel. als zo, dat hebben we hem samen in dat ingevuld. En dat, okay. dat is dit uiteindelijk geworden. Ja, dat is Ja. Uh, geworden. ja. En uh, je zei al, uh, hij schrijft de, de teksten. Ja. Wie, wie schrijft de muziek binnen de band? Jij? Ik. Ja. Nee. Ja. Ja. Ja. ja. Of ook gezamenlijk met anderen. Of echt alleen jij. Nou, ik denk wel dat we soms een idee of heb je allemaal je allemaal... hebben. Of. Uh, in principe komen de ideeën bij jou vandaan. Maar ja, het is soms wel ook oh, maar als je hier nou omhoog of omlaag. of speelmis aan de zon. Dat gebeurt ook nog wel eens. Ja, oké. Okay. So ja, heeft, uh, wat, wat, wat ik zeg. Even wel inbrengen. Ja, precies. Kijk, ja. Ja. Ja. <laughs> ik ja. Ja. Ook ook op worden in ja. de groep. Op, app bestookt door Rufjes. Door ja. Dat zeg ik. Ik, uh, ik heb uh, ja. duizend ideeën. Ja. Die gooi ik allemaal in de groep. En ja. dan hoor ik vanzelf wel of het tof op is. Het, ja, ja, en ja, Church zegt nog best uh, heel vaak tegen mij. Nou, als je dit en dit en dit bij elkaar doet. dan heb je er nut. Maar ze denken, uh, ja, nou, inderdaad, ja, dus, als je uh, het zo zegt. Samen uh, ja. zijn jullie wel uh, goed op elkaar Saar, ingespeld. Samen zijn we goed ja. op elkaar Oké, okay, ja. nou, goed. Uh, ja, ik kan me ook goed uh, voorstellen dat uh, zodra toen de band compleet was... jullie uh, aan het schrijven gingen voor het eerste materiaal van de band... jullie ook graag optredens wilden geven om uh, Deathmoth uh, bekendheid te geven. Wanneer kregen jullie de kans een eerste optreden te geven? En uh, waar was dit precies? Nou, nou uh, dat uh, heeft shit geregeld. Dat was de Freezing uh, Metal Night. Yeah. Ja, wat dat hier? Ik zit in de. Ja, ja die kwam die, was, die, die, die heeft toen uh, ja, een oude kennis gebeld. Oh ja. En die kwam ja. toen in één keer uh, helemaal uh, hysterisch de, de, de, <lacht> de oefenruimte in van. Uh, Waar je spelen op de Freezing Metal Night? Oh, wow. op, uh, op kerstavond 1923. 23. 23 was, ja. 1923. Uh, toen bestonden stonden we toch nog niet meer. <laughs> 2023. Het probleem was... dat we op de, toen hij daarmee kwam... nog maar drie nummers hadden. Ja, ja. dat was ook nog zo. Ja, ja. Dat, uh, ja, dat was in maart een dat hij daarheen ja, kwam. Ja. Ja. ja, top. Denksteerd. <laughs> ja. Ja. Het is uiteindelijk hartstikke goed gekomen. Ja, dat is dus waar. We hadden, uh, we hadden uh, in principe wel een deadline. Mm -hmm. Een datum waar... een set van een half uur moest zitten. Ja. Ja. Nou, nee. Friesje mij was... Twintig minuten. Twintig minuten, oké. Okay, ja. Ja, met drie nummers, dan red je dat natuurlijk niet. N nee, nee. nee. gemiddeld nee, drie nee. minuten nee. per liedje ongeveer. Eh, ja, zo ongeveer. Uh, ja, ja. Aan tien minuten. Dan hebben dus we nog ah. uh, drie nummers geschreven, ja. denk ik. Twee, drie nummers. Ja, vier, vier, vier, vier. vier nummers erbij, ja. Ja, dat uh, moest dan even snel in korte termijn, denk ik. Dat hebben we ja. in nou, korte termijn, ja. ja, moet het zeggen. Het ene nummer heb je in de avond erin. En het andere nummer... En dat duurt langer. Dat je wel eens naar een huis rijdt En dat je denkt van, ik, dat, dit, dit, dit, dit, dit wordt hem gewoon niet. Ik nee. heb hem mee. Het, het, het, nee. Nee. Nee, het, het wordt hem gewoon niet. Nee, en dan volgende week, die week erop ga je weer naar de studio. En, en paf, daar is die. Ja, en dan kom je in één keer. Dan kan je echt, ja, ja. Zeggen, ene, ene, dat ene het ene nummer floept er zo uit. En het andere, dat, ja, uh, ja, daarmee ja. echt, ja. Beken ja, ja. en maanden ja. Ja. Ja, mee bezig. Ja, ja dat tot, wil ik best geloven, ja. En dan moet je natuurlijk tot ook nog... Wanhoop an, tot wanhoop uh, aan toe. <laughs> Want hoe vaak uh, per week hoeven jullie uh, ongeveer? Uh, Eén keer per week. Eén keer per week. Ja, één ja, keer, keer hangt er ja. een beetje af. Ja. Ja. Dus we hebben ook echt uh, ook wel uh, veel bij elkaar moeten komen om te oefenen, denk ik, ook voor het optreden ja. destijds. Zeker. Ja, zit ja niet, uh, we hebben zo... toen, uh, ja, in het, in het begin oefenden we één keer in de twee weken. En toen de ja. Heer erbij kwam van, ja, we gaan bij metal Metal Nights, dat moesten we natuurlijk wel doen. Ja, we precies. Echt elke week één keer of zelfs twee ja. keer in de week. Ja, ja, ja, ja. Ja, goed, nieuwe nummers. Ja. ja, precies, ja. die nieuwe nummers moeten er goed in gestampt stampen. worden en zo. Ja. Ja. Ja. Ja, eerst schrijven en dan stampen. <laughs> ja. Ja, ja, eerst schrijven en dan ja. opnemen en dan uh, oefenen natuurlijk, ja. dat uh, het beste een uh, hoop werk. En uh, was het uh, ook wel een beetje te combineren met uh, jullie uh, werkzaamheden. Het was, het was wel eens heel druk. Ja, dat ja. wil ik geloven. Ja, ja. ja dat was het natuurlijk... Zo'n allereerste ja. show op zo'n metalavond. Zo grote zaal ja. ook. Precies. Ja, ja, grote zaal. Ja, dat het was, het was waar? met de net. In, uh, in de, de, de Neuswoorn in, in Leeuwarden. O, ja. Vol, 500 ja. man. Dat ja. was echt, was echt uh, ja... Gelijk een uh, goede ja. kennismaking voor jullie ja. uh, als bandzijnde. Ja. Ja. En ziek dat ik was. heel ja? Doodziek. Ja. Ja. Ik ziek. had gehele zware griep. Ach. Dus ja, ik, ik weet het nog wel ongeveer, maar mm -hmm. Ook heel veel niet, niet meer hoor. Heen, ja, precies. dat was echt. Ik stond echt met hoge koord stond, stond ik die show te doen. Paracetamol, ibuprofen, nah, uh, ja, ja. ja. ja, was het een beetje ja. je ja. beetje een beetje een Oh mijn god, dus het ja. was beetje een beetje was beetje een nou, beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje dat beetje inderdaad beetje een beetje een voor de eerste keer dat we beetje speelden beetje een beetje een beetje een kon wel herinneren een beetje een beetje oh jullie staan ja. Um, en ik kan me wel herinneren dat echt, de zaal echt, echt vol, ja. Echt ja, echt vol. was. Echt krop vol. Het was ook uit, uitverkocht? Oh, okay. dus ja, het was uitverkocht. Na de show, al die mensen. Enthousiast. Ja, ja heel, heel veel mensen die naar ons, naar ons, naar ons, naar ons toe kwamen. En uh, in het volledige Friese... Oh. Tegen me aan begonnen te praten. Ja. Dat ja, ik ik verstond er geen, geen drol van het begin. <laughs> dat ik alleen, ja hoor, goed. Ja, ja. Ja, Ik, tegen ik dat, uh, dat lijkt wel. wel een, lijkt, ja. Het lijkt wel een internationale tour, dit. Hè? Ja, dat leek wel een beetje ja, op of ja, ik ja, een ja. Beetje, beetje, beetje op vakantie was. Maar ondertussen ja, versta ik het ja. Ja. prima. Toch wel. Ja, dat was onze eerste show. Ja. Wauw. Nou, ja. Dat is een goede eerste binnenkomen 35 shirts verkocht. Die avond, ja. Oh, ja. Dat is best goed, inderdaad. Ja, ja dat was echt gek. En klaar. Ja, Dus mensen dus zijn. Uh, toen hadden we de bevestiging: van nou ja, dat kon nog wel eens de aarzeling Dat kon nog wel eens de. Goed om te horen. Ja. Jullie hadden ook uh, net uh, jullie tweede single gereleased, hè? Uh, written, uh, written in Blood. Yeah. Deze kwam op 31 oktober uit. Een uh, speciale Halloween-release misschien? Of was dat, uh, ja, we hadden inderdaad ja? ja. wel het idee ja. van, dat le leuk op Halloween natuurlijk, dan moet dat Halloween. Één keer Ja, precies. Ja. Uh, metal band moet dat, hè? Look. Dat <laughs> ja, hoort er een ja, als, beetje als je bij. Als natuurlijk, als de producer uh, op een gegeven moment klaar is en het is zo rond oktober, hadden we wel gezegd van, nou wacht maar een paar dagen, want mm -hmm. dan heb je een leuke datum. Ja, ja. precies. Ja, als het dan... Uh, het bood zichzelf eigenlijk bijna vanzelf ja. aan. Dat, uh, ja. Was het nou maar ook een beetje Halloween getint? Of uh, was het geïnspireerd door horrorfilms of zo? Of, mm -hmm. Had het niet dan een beetje het vermoeden of dat niet zogeer? Nee, volgens mij nee. was dit echt uh, cheered. Ja. Uh, ja. Heb ik het nog wel een beetje her en der wat aangepast? Mm het -hmm. um, kan wat extreem zijn. Ja, dat was in het begin. Nee, dat doet hij nou dat dat dat niet meer. Cheered is hartstikke lief, hartstikke lief jongen. Maar uh, de, de, het was af en toe uh, ja, een beetje her en der wat aangepast. Ook dat het even wat beter vloeide en zo. Uh -huh. En uiteindelijk is het een heel uh, ja, ja. swingend, catchy ja. nummer geworden ja. eigenlijk. Oké. Okay. Ja. En, en uh, nou ja, ook de kans gehad is dus om het nummer voor het eerste live te spelen, denk ik, zo die avond. Hoe ja. werd, uh, werd die single ontvangen door het publiek? Witte is eigenlijk, dat was toen ook, al, maar dus bij elke show, wordt altijd goed ontvangen. Ja. Altijd. Bij Ritten in Blood ga, ga, ga, gaat eigenlijk altijd, gaat de, altijd los, of, of, ja. Ja. lekker de ja. moshpit mosh uh, ja. wordt gestart ja. zeg maar. Ja. Oké. Okay. Simpel, weet je, mensen zingen nee. mee. Mensen de, zingen er makkelijk mee en ja. het, het chair doet dat dan ook goed, weet je wel, dat hij dan het publiek laat mee. Ja, ook. Misschien laat ja. de microfoon uh, voor bepaalde mensen. ook. Oh, dat, ja. oh, dat doet hij goed. Ja, dat doet hij, doet hij goed. Zeker. Ja, ja. je moet de publiek ook entertainen, Ja, zeker. Hoe doen jullie dat? Podium zijn jullie wel echt? Bezig met het uh, publiek entertainen buiten het op? Ja, het wordt natuurlijk steeds. Ja, Denk, is steeds uh, ja. Ingeborg is beest op het uh, podium. Ja? Die, dat die nog geen dubbele hernia heeft, <laughs> uh, verbaast me altijd een beetje. Ja. Uh, ik weet van mezelf, ik win het niet. Dus ik nee. doe gewoon lekker mijn dingen. Ja, je staat gewoon lekker te die, uh, en, die twee dus, die redden het wel. Ja. En, uh, ik zit lekker verstopt achter mijn keertje. Ze zien jou niet. En je ziet het publiek waarschijnlijk ook. Ja, je ziet het wel, maar niet zo goed als. Uh, ja. Nee, maar goed, in het, in het begin natuurlijk als je show... Kijk, wij, wij hebben pas in 2024 hebben wij pas echt gespeeld. Mm -hmm. Ja, daar komt uh, ik inderdaad ook op terug. Ja, dus we hebben, we hebben eigenlijk, eigenlijk pas een jaar echt nu achter de shows achter de rug. Ja. En we zijn ook gewoon ja, zijn ook ontzettend gegroeid. Kijk, in het begin natuurlijk sta je wat meer stil. En nu hebben we echt een show. Ja. Als ik ook ja. zie de beelden toen en de beelden van laatst. Mm -hmm. uh, ja, van uh, van uh, uh, twee weken terug nu ondertussen. Ja. Nou ja, als je ons inderdaad ook ziet en dan denk ik, ja, wat zijn we ook weer gegroeid, jongen. Dus Geen een echt. beetje de statischheid op het podium en ja. dan uh, later... Ja. Uh, ja. Dus en nu ja. Ja, uh, echt ja, maar ik denk ook dat we actiever. van, we leren ook gewoon ja. vanuit. Natuurlijk, ja, we, we leren het ook ja, in de, de, de, de lekker, We gaan we gewoon een keer anders doen. Ja. doen. Ja. Ja. En, en wat Precies. het is, wat Precies. ik ook. Het uh, beeld van jezelf, inderdaad. Tuurlijk. In het verleden heb ik geleerd qua andere bands en qua performen aan zich, dat we best wel veel opgetreden 20 keer de afgelopen jaar. Ja. Ja, dus in het begin op. heb je die set, die moet, dat is allemaal nog, uh, ja, je zit heel erg met jezelf bezig van ja. de overgangen. Oeh, nou dit en nou dat en nou het stuk en nou zo. Ja. Maar na, na, na, na, na, na 15 ja. keer dan kan je dus gewoon dromen weer. Ja. Dus dan kan je heel vrij uit kan je spelen. Ja, en dan kan je ook meer echt, echt naar, naar, naar het publiek precies. richten. Want je ja. hebt gewoon die, die, is die, dan wat die, die focus op het liedje mm -hmm. aan zich heb je niet meer. Want ja. dat, dat, dat zit gewoon ja. in het systeem ook het natuurlijk. Ja. Ja. Wat ook zo gewoon ja. is, is dat... Kijk, dat zal elke band wel, zal elke muzikant wel beamen. Mm -hmm. In het begin ben je heel bang om iets fout te doen. Ja, en nu hebben we dat niet nee. meer. Nee. Nu maken we, we maken allemaal fouten live. Ja, tuurlijk. En dan zitten ja. we, oh ja, heb je dat foutje gehoord? Ja, nou ja, en dan, weet je, soms dan nee, slaat hij overeen. wat ja. over of zo. Of ja, spelen iets te lang en dan vullen we dat nu. Weet je, dat gaat allemaal ja. op een gegeven moment heel automatisch routine, bijna. Ja, Uiteindelijk, ja. ja, precies, ja. ja. Met, uh, dat vind ik ook wel fijn hoor, want dan ja, weet je in het begin ben je daar heel erg mee bezig. Er ja, het ah, is ook ja, gewoon de zenuwen en de spanning. Ik denk je ja, ook, nou. al, ook al gaat het verkeerd, het kan wel goed. Ja, ja daarom. Ja. Gewoon ja. inderdaad, gewoon doorgaan. Ja, precies. Daarom. Publiek het, leuk heeft. het publiek heeft het leuke. Het publiek heeft het naar leuk zijn leuk zin, dus ja. Ja, vaak ja. horen ze het niet eens. Nee, dat nee een maar dat is het ook. Dat is het ook. Ik heb het ook heel vaak horen met bandleden die dan na afloop sprak. en zo van nou, vette avond hoor. En dan zeiden we, het ging wel het een en ander mis. Ik heb hem niks ja, gemerkt. Dat, dat ja, ja, niet afgemerkt. Dat horen nee. best dat, dat, nee. dat horen de nee. mensen toch niet. Ja, nee. vanuit een technisch en professioneel uh, oogpunt van jullie kant, zeg maar. Ja, dan merk je dat sneller eigenlijk, natuurlijk. Denk, je, je weet zelf natuurlijk hoe je het hoort te spelen. Ja. Dus Precies. elke fout die je, hebt je, dat zo je bent in je heel hoofd. Je ge gefocust ja. op wat je zelf aan het doen bent. Ja. Dus zodra je een fout maakt, dan zit je in je hoofd kut. Ja, hak ja. het niet om te doen. Precies. Ik ja. ja. ja. ken dat maar al te goed hoor. ik het flikkerheid. Dat is het. En hoe is het nummer in het algemeen ook op de streamerskanalen? ontvangen zijn dat, uh, is het veel geüpload door de mensen geluisterd uh, ja ik mag niet klagen eigenlijk ik vind eigenlijk het voor het anderhalf jaar dat nu alles erop staat ja. Uh, ja ik vind het helemaal niet zo slecht ik bedoel we hebben elke dag wel weer luisteraars dus ja. ik hoor ook van heel veel beentjes die niks hebben dagen ja. We hebben elke dag wel een paar. Dus, ja. gewoon vaste o, dus luisteren. het gaat en gewoon heel we, dus, uh, langzaam. Yeah. Regelmatig ook naar jullie muziek. We blijven luisteren steeds. Ja, uh, yeah. ja. Yeah. Uh, yeah. uh, yeah. Nou, wij gaan er nu ook naar luisteren. En wellicht uh, geeft het uh, weer te rijden ervan uh, het nummer weer een uh, extra boost qua streams. <laughs> dus uh, tot over drie helpen. minuutjes. Dat was hem dus written in blood, Math. Het werd uh, na deze single al een beetje stil qua uitbrengen van muziek. Want jullie uh, tot nog toe laatst verschenen single. Uh, verschenen dus een, uh, bijna een jaar later. Daarover zo direct uh, meer, want jullie kregen het wel wat uh, drukker qua optredens. Hè? Drie maanden Zeker. na jullie eerste optreden op uh, Friesland Metal Night in december. In maart hadden jullie wat optredens gekregen in uh, Zoetermeer. Uh, onder andere Sint-Pancras en Zaandam, jouw huishaven. Yep. Maar deden jullie ook mee aan de voorronde van de Wakken Metal Battle namens Friesland in uh, Drachten. Jullie behaalden de halve finales die in Groningen werden gehouden op, uh, gehouden werd op uh, 22 maart. Uh, vertel, hoe was dat uh, om um, daar aan mee te doen? Het, ik... Leerzaam. Het was leerzaam, leerzaam ja. Leerzaam, oké. Ja, ja. ja. Okay. ja. ja. ja. ja. <laughs> In de welke aspecten. Ook, nee, ja. Ja, ja, nee, het is natuurlijk... Het is natuurlijk ja, de, ik, onze zanger Tjeert heeft met zijn vorige band ook al meegedaan. Die mm -hmm. zei ook, nee, dat moet je niet doen. Nee, ja, goed. Niet zon, dus uh, eigenwijs wilde het toch een keer proberen. Ja. En het is wel een ervaring die je als band wel één keer moet doen. Ja. Kijk, het blijft natuurlijk een wedstrijd. Dus ja, het is... Het is nou ja, ik blijf het zeggen. Het was onze derde show. En dan mm -hmm. door de voorronde heen komen en winnen geeft mij toch altijd nog een, ja, dat een is, beetje een. Ja, het was wel een Het was wel een heel trof raf Dat doet ook wel iets met je zelfvertrouwen. Mm -hmm. en, nee, dat ben ik het met je eens. Ja. En, en oprecht ook dat we, dat je dan daarna niet wint. Ja, uh, nou nee, ja, dat je. vond de niet zo erg. Nee. Ik had, ik had daar wel vrede mee, zeg. Ja, het belangrijkste is meedoen. Niet ja, vragen. dat is dus, ja. Ja. Ja, maar ook gewoon de punten die je krijgt, daar hebben we echt wel wat aan gehad. Weet ja. je, die, die, die, die tips die we mee hebben gekregen, daar hebben we ook echt wat mee gedaan. En doen we ja. nog steeds. Houden we die aan. we dus, uh -huh. ja. Ja. heb dan ook een, een metal battle voorronde bijgewoond van Gelderland inderdaad. Ik kreeg dus een, een, een tip en een top. Tip ja. en een top. Ja. Wat was ja. bij jullie de tip en de top? Uh, voor ons waren de tips waren, uh, meer beweging uh, op het podium, geloof ik. Uh -huh. uh, en wat was en wat de andere? De kleding van het podium uh, uh -huh. was ook, was ook uh, raadzaam. Ja. Uh, ja. Nou, dat zal het zijn. En, toen dat, we hebben, en de top was volgens mij uh, cheered, volgens mij zijn interactie met het publiek. Ja. En, ja, de, en de... Ja, maar ook de... En de, ja, de samenspel, ja. Samenspel, en we hebben toen ja. bij de... Bij de halve finale hebben we toen... Uh, waren onze, onze... Onze tops waren juist... de hebben we Tips van de vorige keer. Tips gingen. van de vorige keer, dat <laughs> was mooi, daar hebben we goed aan gewerkt. Ja, kijk. Um, en als tip kregen we toen juist weer andersom. Dat cheert niet genoeg met het publiek. Oh, dus dat was een ja. beetje bijzonder. Ja, ja, ja. Ja. Het, ja. Ja. Het, ja. het was een beetje bijzonder. Ja, bijzonder. ja en, ja. Bijzonder. en uh, er was ook een tip dat jij niet zoveel bewoog. Maar je zit achter hun druk. Ja, dus het was een beetje, ja, een beetje bijzonder. Ja, dat is een beetje ja, sowieso maar maar niet ook een apart. Uh, maar was als erbij, je je beweegt, dan ja. ja. gebeurt er te veel. Uh, nee. Over het algemeen werken we niet veel met breaks. Dus ja je ja, kan moeilijk uh, een een de, de, de weet ik voor flamingo achter die drumstok en nee, de, de, de macarena ik kan het of de macarena of zo de stand, ja. Ja. Ja, dat gaat ook Geen niet als je dat ja. maar, dus de rekets, maar dat is ja. een, uh, ander oh, een ander verhaal oh ander verhaal die hoeft niet te debezen de nee dat is waar, ja. <laughs> dat, is waar nee, dat dat echt, hè. en uiteindelijk uh, ging dus het uh, eerste inherited uh, met de winst van de finale vandoor wie won er eigenlijk in jullie halve finale Baas. Baas. Baas. Baas. Oh ja, ja die ken ik inderdaad. Uh, dit jaar doen jullie dus niet mee aan de wakker metal battle. Is dat nee. eigenlijk uh, iets wat je eenmalig mag meedoen? Of nee. nee, je mag wel we vaker we, meedoen. Ja, okay. ja, we Wij hebben gewoon besloten één keer nooit meer. En daarna nooit ja, meer. Dat dus was ja. even voor de meemaak, voor, voor, voor de. Ja, precies. Maar dat, uh, ja. Wat, uh, gewoon Plus, de, we hebben natuurlijk een uh, voorronde gewonnen. Dus, uh, al een hele overwinning. Dan, Daar moet je het ook bij laten. En en En volgende keer altijd tegen. Ja, dat is waar. Dat is ook zo, ja. Ja. Nee, dat is waar. nee één keer en dan is meer dan genoeg inderdaad. En sowieso, wat ik al zei, gaat het altijd meer om het meedoen dan om het winnen. Want Zeker. vaak winnen de mensen natuurlijk ook weer extra zieltjes mee. en ja. Dat heeft jullie denk ik ook wel wat extra publiciteit opgeleverd. Zeker. Ja, hè? Nou, ja want wij waren natuurlijk nieuw. Hè? Ja. Het was onze, uh, tweede, uh, tweede, onze derde show. Derde, ja. Ja, dus, dus ja, niemand wist wie wij, wie we wij, nee. het waren. Hè? En ja. daar waren wij ineens. Het dus ja. Ja, dat, dat, uh, ja. werd ja. ook wel goed bezocht, uh, de voorrondes in de halve finale. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Want er waren wel, uh, best wel wat... Uh, ja, oude, oude zotten... van de, van de Friese zien deden mee. Ja. Dus ja, dat wij daar... dat wij ja. met, met, met de winter vandoor gingen... dat, uh, dat, dat, dat, dat hadden heel veel mensen niet verwacht. Zeg maar. Oké, okay. ja. ja. ja, dat is alleen maar goed. Ja. Ja, maar goed. Uh, en waar denken jullie... dat uh, Deathmoth het uh, populairst is? Is dat West-Friesland of... Uh, Friesland zelf? Waar actief zijn. Waar ja, hebben we was... de meeste luisteraars? Ja, Weet precies. je dat, dat achterhaal dat, uh, dat ik dat niet eens. Uh, uh, oh, nou, ja. Het, nee, niet, dus, even spieken. Even, ja. ja. even Ik even kan even het, nou het zo speaken. te plekken zien. Ja. Het, het eh, is. Uh, kijk, het is natuurlijk wel een beetje per uh, maand verschillend. Even ja, kijk, precies. hoor. In even door. snel, even snel, ja. even snel. <laughs> ik heb weer lastig De uh, Afgelopen twaalf <laughs> maanden naar de Hazi. Even kijken. Even kijken, top 1 is Amsterdam, mm -hmm. dan Groningen, Rotterdam, oh. Leeuwarden, Utrecht. Oh, oké. Okay. Dus, nou, dat een beetje nou, mooi, verspreid. Ja. Overal verspreid, ja. inderdaad. Ja. Ja, dat is niet verkeerd, ook Amsterdam dus zelfs. Ja. Ja. Ja. Maar ja. dat heeft denk ik ook te maken met, jullie. had ook in de buurt van Amsterdam opgetreden, geloof ik, toch? nog niet zo lang geleden. Nee, nee dat dus gaan we, we, gaan, we gaan, gaan. Oh, dat is we we, Ja, ja, ja, ja, ja, ja in, uh, in nou, daarom ja. inderdaad. We hebben al fans. Dat is alleen maar goed. En Jullie hebben het afgelopen jaar nog verder veel shows gedaan door het land. En ruim twee weken geleden jullie eerste optreden gedaan van het nieuwe jaar. Dit was op het Dutch Metal Fest in ja. Groningen. Ja. Vertel, hoe was het daarom te staan? Ja, super vet. Dat was super vet. Ja, echt gek. Grootste opkomst. Ja, ja? Was, die hele zaal was vol. Er stond, stond oh, okay. 400 man of zo, weet ik veel. dat echt bizar. Wij waren, wat het begon wel vrij vroeg. Ja. Voor mij begon het om half vijf, dat de eerste band startte. Wij waren ja. rond zeven of zo. Half oh, zeven, ja. dus we ja. waren niet de eerste band, maar wel een van de eerder. Ja, ja. wat stonden? We welke zonder, band stond er? Op een goede en waren de derde de lijkt, band, de, de derde van... Zeven. Zeven, zeven. zeven acht, Ja. Maar. Wel Iedereen wel ging helemaal uit zijn, uit zijn naadje. Ja. Het was echt, echt fantastisch. Ik vond het echt een van de leukste ja. shows ja. die we gedaan dat we. hebben. Leuk publiek maakte echt heel een leuk. Show ja. Ja. Ja. Dat uh, sowieso. Ja. Ja. Maar, en dan we bijna belangrijk. een volle zaal hebben die niks doet. En dan hebben we liever een zaal van vijf man die enthousiast ja. meedoen. Ja. Ja. Want ja. Ja. die maken dan zo'n avond weer uh, ja. helemaal goed eigenlijk. Ja. Maar ik moet dat ook zeggen, ik vind ook wel hoe het was georganiseerd. Was ook heel goed hoor. En Vera is ook wel het top. De zaal, wel, ja, en, te en te spelen, een zaaltje, ja? ook een zaaltje met met, met met met de historie en ja, de, gewoon, ja metal bands komen hoe, daar hoe, ook, heen, dus, hoe, dus, ja. hoeveel bands hebben daarvoor niet gespeeld ja, ik, dat, ja gewoon, dat is gewoon echt ja Best wel een eer om, om, om, om daar te staan. Met ja. De, ja de het is dus wel het een, een grote capaciteit ook ja. dat de zaal heeft. Yes, ja. ja, Ik ben er natuurlijk ja. nooit geweest. Dat is voor mij te terug. Kan ja, maar, maar, het ja. aanraden. Ja, ja? ja wie ja. weet als ik ooit een keer in de buurt ben. En, ja. Uh, ja. en er is wat, ja, wat leuks. Zeker. Ja, dan ga ik zeker een weekendje weg van maken om daar eens een showtje te zien. Ik ben wel benieuwd. Uh, wie, uh, wie traden daar nog al op die avond of dag? Welke mensen vragen het allemaal? Oltas ook, uh, z Whisperings, Ad, Ad, Ad Moran, Ad Moran. Dus waren dan al drie friese bands. Yeah. Uh, Vortex, ja, yeah, nu mis ik een paar. Previce, z Whisperings, mm, ja, die yeah. ik ja, wie we nou ook weer de hoofdtekst is ook weer iets met het. Uh, Deadhead, Deadhead, het. Oh ja, oh, yeah. yeah, de volgens de mij hebben ze nu uh, alles even wel, denk ik. Uh, nou, jij stuurde mij uh, hiervan een live opname uh, van uh, het nummer To Cause Destruction. Yep. Deze gaan we zo direct natuurlijk ook horen. Maar eerst wil ik het nog even hebben over jullie laatste single... Uh, die vorig jaar op 4 oktober is verschenen. Getiteld Rin, of terwijl, Rotting Into Nothingness. Yep. Dus jullie voorlaatste single in deze zat bijna een jaar. Uh, was er een reden dat er zo'n lange tijd uh, zat tussen de twee releases? Of lag er meer, tijd, of, uh, meer focus op de uh, optredens? Ja, ja, ja meer focus. Ja, er ja, waren ja, ja. ja. ja? ja, dus. er echt uh, heel veel... Ja. Dus, uh, bekendheid genereren en zo ja. pas muziek en, en met nou, ook, maar ook uh, nou ja zo'n uh, nummer opnemen daar komt toch ook een klein kostenplaatje aan te pas dat ook dat en nee. ja we wilden dus even flink optreden om toch in wat uh, ja, patiëntjes in de kast ja, te krijgen. Je ja. ja, moet, moet het toch bekostigd worden. Ja, tuurlijk. Ja, ja. En ja. ja. ja, ja. ja. ja. ja. niet gaat de zon op, inderdaad. verdient dat we lekker een beetje zo'n optreden vanavond. Nee. Ja, dat wil nee. ik wel zeggen. Nee, nee, het, nee moet het niet dat moet echt nemen van je merken Ja, precies. Ga je ergens heen? Heb je een band gehoord die goed klinkt? Heb je koop, alsjeblieft koop alsjeblieft hun merch. Als je ja, de band wil steunen, koop een shirt. Want, ja. Ik uh, doe ook echt of altijd. Een, of wat ook. Ja, ja. Ik doe ook altijd als ja, ik, ik inderdaad met een band sticker, heb samengespeeld. Ik, heb altijd, uh, wat ik neemt, doe er altijd als ik met een band samengespeeld. Of als ik er heen ga. Ik probeer altijd wel wat was te kopen. Want ik weet hoe het is. Ja, klopt. Dus echt mensen, Moeilijke business. Dus inderdaad, doen dat. Uh, nou, jullie hebben natuurlijk ruim de tijd gehad om dit nummer te schrijven en op te nemen. Hoe is het uh, in korte lijnen even tot stand gekomen? Hetzelfde, denk ik. Wederom was, uh, weer zo'n ja, ja, riff die is ja, blijven riff hangen. Van, ja. <laughs> ja. Uh, toen hebben we het weer opgepakt. Uh, yeah. Rin, je ja, ja, ja. Rin is wel uh, inderdaad een, een, een, een, een door jou opgestuurd riffje... Ja, was we weer zo'n liedje, mm -hmm. Nou, weer bij elkaar gegooid. Nu heeft Tjeerd wel volledig de, de tekst opgeschreven. Ja. Mm -hmm. Lekker gore, vies. Ja. Iedereen was er helemaal dol van, van dat liedje. Behalve Ingeborg. Ja. Dus Uiteraard. toen hebben we hem geparkeerd. Ja. Maar toen de tijd heel erg drong, hebben we hem weer opgepakt. Ja. En toen komt het een keer, wel leuk. Ja. En uiteindelijk is het wel tof. Tof Ja, ja. ja. ja maar goed. Nou, ja, dan gaan we hem zo lekker draaien. Uh, is er nog iets anders wat jullie erover kwijt willen over deze track... Dus dan starten we hem lekker in. Daar gaan we nu lekker naar luisteren. Naar jullie tot na, uh, nog toe laatste release RIN, oftewel Rotting Into Nothingness, dat vorig jaar oktober dus is verschenen. Aansluiting draai ik jullie opgestuurde live opname van het nummer To Cause Destruction tijdens het Dutch Metal Ve Hats Fest in Groningen. Tot zo. Hallo there, bitch. Are you comfortable right now? Avond te horen op ZFM Standvoort. ...van To Cause Destruction... ...tijdens Dutch Metal, Fest, metal Heads Fest... Sorry, ...in Groningen. Dat plaatsvond op 1 februari... ...hoorden we dus aan sluiten naar... ...Rin Rotting Into Nothingness... ...van de oldschool death metal formatie Deathmoth... ...vanavond aanwezig bij Play It Loud Live... ...en ik ga, eh, praat vanavond met Ingeborg... ...Kirsten en Michael over hun band... ...en hun tot nog toe uitgebrachte muziek... ...in de vorm van de drie singles... ...die ik tot nu toe allemaal heb gedraaid... ...en deze singles bevatten ook Cool Artwork... ...die was hier verantwoordelijk voor... Voor uh, exact de, de Rotting into Nothingness artwork niet. Nee. Die hebben we uitbesteed door iemand op Facebook. Maar die van Mehmet en Rotting into Nothingness die hier, heb ik verzorgd. Die heb jij verzorgd? Wauw, gaaf. Nee, en het logo. Uh, en het logo ook. Die is ook van jou. Wat is er? Je, de, je bedoelt, uh, bedoelt... bedoelt yeah. be Red Red ja. Blood. Ja. ja. Red ja, yeah. yeah. okay. <laughs> ja. into Nothingness. Ja. Rotting into Nothingness. Rotting into Nothingness uitbesteed en de rest heb jij gemaakt. Ah zo, oké. Helemaal goed. En uh, degene die het artwork uh, gaat ontwerpen, die voor Rotting into Nothingness is uitbesteed, gaat die ook het uh, artwork voor het album uh, ontwerpen? Of zijn we nog niet 100% over uit? Nee. Okay. Dat, uh, dat wou ik eerst zelf proberen. Wou het eerst zelf proberen ja. en anders ja. hebben we wel eventueel uh, een backup. Maar volgens mij is dat. Nee, dat is een andere, andere, andere, andere ont ontwerper. Ja. Oké. Okay. Maar het idee is er wel. Het idee is er wel, ja. oké. Okay. En uh, de, de drie tot nog toe verschenen singles, uh, gaan die ook op de eerste langspeler komen te staan? Nee. Nee? nee. Dat niet? Nee. Okay. Het nee. Gewoon allemaal losstaande uh, singles? Ja, zijn losstaande we singles. Gaan, uh... we, zijn nu, we hebben nu een, uh, een, een, een, een, een onderwerp uitgekozen voor de uh -huh. EP en daar gaan we nu voor schrijven. Oké. Okay. Ja goed. En daar wordt nu uh, hard aan gewerkt. Uh, daar wordt nu hard aan gewerkt. We, de, we willen voor oktober het af hebben. Oké. Okay. dan vanaf oktober studio in. Ja. En dan uh, wanneer het goed en uh, af en klaar is, dan gaan we dat releasen. Dus dat... Kan ook nog in het uh, nieuwe jaar worden. Dus. Zou het nieuwe jaar kunnen worden. Ja. Zou het einde van het jaar kunnen okay. worden. We hopen natuurlijk gewoon op het einde van het jaar. Ja. Uh, ja. Uh, hebben we meer dan een EP. Uh, mooi dan welkom, Mart Streven is mm -hmm. EP. Ja dat is altijd wel waar de meeste bands mee beginnen, hè? vaak ja. een EP. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, vier, vijf, heb nummertjes. Je, heb precies. je meer materiaal dan? Uh... Oké, okay, ja. ja, altijd weer, ja. Uh, Dan mag het erbij. Ja. Ja. Ja, precies. Ja. En uh, de productie wordt dan waarschijnlijk ook weer voor de rekening genomen van Vincent denk ik. Zeker, ja. ja. ja. ja dat, ja, dat wel, gaan uh, we weer samen. De planning met hem samen. Doen. Ja? ja. Tevreden dus over zijn uh, werkzaamheden. Zeker, ja. ja. ja. Mooi. Dat doet hij goed? En uh, wat uh, mogen en willen jullie nog verder uh, kwijt over een uh, nieuwe EP, titel? Of hebben jullie die al bedacht of iets anders? Uh, ja, wat willen we erover kwijt? Ja, het onderwerp... Ja, ben er 100% over uit wat die gaat worden nou? De titel? ja. Uh -huh. Nou, als ik jou zo twijfel aan het Maar. Nou, dat bewaren we voor dat de volgende bewaren keer. We nogal even. Uh, maar dat onderwerp is wel... Uh, ik kan er natuurlijk niet lang over praten... want nee. we hebben niet zo weinig nee. niet zo veel tijd. Nee. Maar mijn, uh, ja, ik, helaas is mijn, mijn, mijn eigen vader een jaar geleden overleden. Oh. Uh, dus uh, ik vond het een mooi moment... om als toch een EP geschreven wordt... om het dan over uh, ja, overlijden en over de dood... en alles wat ermee Rauw te maken heeft. En ja. dus het wordt niet het, alleen die van jou, Ingeborg... Ook die van jou, ja sorry ja. je die van ja. was ook onlangs overleden. Dus dat, uh, ja sorry, dus dat was de ja. aanknopingspunt dat we, dat de ingenieurs ja. verwerken. Dus eigenlijk alles wat ermee te werken heeft, daar willen we... De boosheid, de... Een beetje, Dus dat ja. willen we in een EP. Dus van, laten we zeggen, uh, seriemoordenaars om het zo maar te zeggen, mm -hmm. tot, uh, we zijn bezig Doodraal. met een ja. meer emotioneler nummer. Uh -huh. um, en de gevoelens die daarbij komen, dus dat zal onze enige... Emotionele nummer worden. Okay. Um, dus dat gaan we vastleggen op een EP. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, ja, ik ben er ontzettend nieuwsgierig en benieuwd naar. Dus uh, voordat het uh, zover is, komt er natuurlijk nog wel een nieuwe single van jullie aan. En uh, hoe gaat deze heten? Omen of Death. Uh, en dat is wel een nummer die daarop komt. Die komt wel ja. op het al. Ja, op ja. dat is wel al onderdeel okay. van onze huidige setlist, inderdaad. Ja. ja. Uh, ja dus maar inderdaad. die komt er wel bij. Ja, ook omdat ja. die erbij past. Ja. ja. ja. Oké. Okay en er staat ook wel een live-opname op YouTube zag ik van dat nummer, ja. dus uh, hij is ook al een aantal keer live gespeeld neem ik aan. Zeker, ja, ja het is in onze set, dus, we het nemen hem altijd mee, dus beter ja. wel ja. hoe dat die is, eigenlijk uh, gaat klinken. Eén ja. van die, dus zo'n liedje wat echt toen met, met, met schrijven ook die er een keer, maar in, in ja. ja. Ingeborg die jamde gewoon een soort van de riff en mm. ik sprong daarop in en poff, ja. dat was om en of Death. Ja. ja. Goed. Nou, goed. Ja, de studioversie is nog niet helemaal af. Hè? Heb nee, daar nee. gaan we binnenkort een, de laatste hand aanleggen. En dan, dan uh, is, we is we klaar. Wel een uh, korte teaser uh, heb je voor ons geregeld. Die ja. van ik uh, vanavond aan jullie uh, luisteraars thuis mag laten horen. Dus uh, hier komt hij. Yeah. Klinkt vet. Super, dankjewel voor het delen met ons. Uh, wanneer is de verwachting dat de single ongeveer uh, gaat verschijnen? Oeh, ja, dat zal uh, met een maandje zijn. Met een maandje, ja. ja. Okay. Laten we zeggen maart, april. Dan, uh, we houden het, april. Goed, okay. houden het op april. Allemaal goed, nou, we houden het op april. Helemaal goed. En als die uit. uit is, stuur hem naar je op. Mag zeker, jij hem lekker, dan ga mag ik hem, lekker draaien? Uh, zeker draaien. Ja. Voor deze uitzending er weer bijna op zit... rest mij een tot slot nog te vragen... waar we jullie binnenkort allemaal live kunnen zien. Aanstaande zaterdag in Amsterdam... in de cave. En dan... maart nog even niks. Uh, in april... Leeuwarden... Leeuwarden op het Phoenix Festival. Mm -hmm. Gouda. Gouda in Studio uh, Gons. Okay. En Victor in Alkmaar. Okay. En dan in juli gaan we helemaal naar het benedenpuntje van uh, Nederland. Limburg. Aan de en naar Limburg. Ja. Nice. Ja. Nou, Sieben, Sieben geweld. Uh, nog, nog net in de, op de Nederlandse grens. Ja. Oh, wow. De buitenlandse tour of uh, optredens uh, in het verschiet? Nee, nog, nee, nog, nog niet. Het nee. gaat wel nee. open wellicht. Nee. Dat hoop ik. Oh, dat ja. Zou zijn. Scandinavië. Ja, wie weet. <laughs> ja. Nou, gaat het dus zien, DeathMoth, als zij dus bij jullie in de buurt spelen? Hoe en waar kunnen de mensen jullie supporten door jullie muziek digitaal of merchandise aan te schaffen? Ja, ik neem aan tijdens jullie optredens. Tijdens De optredens. En de muziek. Ja. Ja. Uh, dus een Spotify, bandcamp. Uh, Spotify. Uh, volgens mij overal uh, waar je kan streamen uh, staan we op. Oké, okay, dus, helemaal goed. Ja. Doen dus. Jullie support is ontzettend belangrijk en daar help je de band dus ontzettend mee. Wil je jezelf nog wat kwijt aan de luisteraars? Dus jullie kunnen nog even reclame maken, heel kort, voor uh, de band. Luister naar de muziek, kom naar de shows, koop een shirtje. Uh, en vooral de, de band, ja, alsjeblieft. alsjeblieft. Geniet ervan en wees van. blij. Van. Ja, <laughs> ja, precies, dat vooral. We ja, nou, nou, uh, uh, Willen jullie uh, ontzettend bedanken voor jullie komst naar uh, Zandvoort vanavond... om bij Play It Loud uh, live te gasten te zijn. Jij ik bedankt. jullie het naar uh, jullie zin ja. hebben gehad vanavond. Zeker. Nou, mooi zo. Ik wens jullie heel veel succes met de band... en uiteraard ook met de ontwikkeling van jullie allereerste EP. En zoals gezegd zal ik jullie uiteraard blijven volgen en de nieuwe releases van Deathmode gaan draaien... wanneer deze verschijnt, dus jullie nieuwe single sowieso. Ik wens jullie allemaal een hele goede reis voor zo direct naar huis... en nogmaals bedankt voor jullie aanwezigheid en openheid... En, nou, wie weet, weet tot, ja. uh, tot Dank snel. wel. Graag tot, gedaan. Pas ja. gezellig. Dankjewel. Iedereen, iedereen een fijne avond. Ja, ja, iedereen een fijne avond. En uh, slaap lekker voor straks, natuurlijk. Mijn tijd zit er ook uh, weer op voor vanavond. Ik bedank iedereen weer voor het luisteren. En uh, hopelijk tot volgende week. Wanneer uh, Ben van Rode weer mag aantreden met zijn eigen programma Play It Loud Underground. En uh, hij gaat ons dan weer verblijden met een playlist... van heerlijke death- en black metal-muziek uit zijn eigen collectie. Uiteraard ben ik ook weer uh, van de partij, maar uh, ditmaal achter de knopjes. En voor nu uh, ga ik er in stijl uit met het slotnummer. Ja, het slotnummer die je had ik in planning staan... dus die gaat uh, niet worden vanavond. Uh, death, uh, dat uh, wordt hem niet. Maar ik had nog wel een verzoekje misschien... Uh, dat jullie eventueel uh, mijn laatste slotwoorden willen. Ja, kunnen jullie grunten überhaupt? Of een beetje? Nee? Oh wacht even, ik heb de uh, knoppen nog niet Doen tot, doe maar fantastisch huh? is het niet. Nee, iemand die een beetje een soort van een kan opzetten, in ieder geval. Nee, nee. nee, dat gaat hem niet worden. Nee, dan doe ik het gewoon lekker zelf. <laughs> uh, dus ik ga eruit uh, met uh, mijn eigen slotwoorden. horns up en stay metal. Bedankt dus voor vanavond en uh, slaap lekker voor straks. En hopelijk tot volgende week. Dan ben ik er weer met Ben van Rode. En de eerste week van maart heb ik weer natuurlijk Play It Loud Brand New. Ga ik weer alle nieuwe releases behandelen van de maand februari. De tweede week is weer gereserveerd voor Dutch Fury. En daar hoor je ook weer een maatoverzicht van de Nederlandse scene. Ook uh, met uh, ja maatoverzicht van februari dus. En de derde week.